Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen... alsof beide landen daadwerkelijk in oorlog zijn. De retoriek van het land wordt steeds sterker. Het dreigde begin deze maand nog met een kernproef op het Westen. De internationale spanning liep sterk op... nadat Noord-Korea een derde kernproef had gedaan. De Verenigde Staten en Zuid-Korea houden militaire oefeningen. Onderzoekers in New York gaan kijken of ze nog menselijke resten... in het puin van de Twin Towers kunnen vinden. Ze gaan daarvoor het puin zeven. De klus duurt tien weken. Het puin is sinds 2006 verzameld met vrachtwagens. Van de 2750 slachtoffers zijn er nog altijd ruim duizend niet geïdentificeerd. In China is weer een schandaal met babymelkpoeder ontdekt. Een distributeur heeft geknoeid met de houdbaarheidsdatum van poeder... Het is niet bekend of daardoor kinderen ziek zijn geworden. De melkpoeder van Hero is gemaakt in Nederland. Een Chinees bedrijf plakte daarna een nieuwe houdbaarheidsdatum op. Het bedrijf is in november al betrapt, maar ging gewoon met zijn praktijken door. Het hoge rechtshof van Kenia maakt vandaag bekend... of de uitslag van de presidentsverkiezingen van begin deze maand geldig is. Als dat het geval is, is Uhuru Kenyatta de nieuwe president van het land... Hij kreeg met 50,07 de meeste stemmen. Maar premier Raila Odinga, die ook aan de verkiezingen meedeed... diende een formeel protest in. Hij zegt dat met stembiljetten is geknoeid. Op Schiphol hebben drie Britten een boete gekregen... omdat ze op een bagageband waren gaan liggen... en zo de bagagekelder in doken. De mannen waren met enkele andere Britten naar Amsterdam gekomen... voor een vrijgezellenfeest. Ze kunnen een boete van een paar honderd euro krijgen.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Le Sacre du Printemps op 22 april onder leiding van maestro Valérie Kerkjev. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Radio 1 VPRO Wordt met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het laatste uur van Woord. En dat wordt een bijzonder uurtje, maar ook een beetje een spijtig uurtje. Aandacht voor Herman Emmink. Het is u vast niet ontgaan. Afgelopen maandag overleed de zanger en presentator op 86-jarige leeftijd. Emmink was onder meer bekend van het programma Muzikaal Onthaal... en de televisiequiz Wie van de Drie. De onberispelijke, welgemanieerde, goed lachse presentator en zanger van Tulpen uit Amsterdam werd ook wel de zingende omroeper genoemd. We beginnen dit uur even met dat Tulpen uit Amsterdam. Like the windmill keeps on turning, that's how my heart keeps on yearning. For the day I know we can, share these tulips from Amsterdam. Antje, ich hab dich so gerne, sagte zum Meisje der Jan. Morgen muss ich in die Fähre. Was machen wir dann? Unter der uralten Mühle küssten sich zärtlich die zwei. Ich hab dich so lieb und du hast mich lieb. Ach Antje, ich bleibe dir treu, als der Lente kommt, dan stür' ich ja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 een Wel nu, dat waren achtereenvolgens The Sweet Things. Mantovani, Del Ferro, Draaiorgel de Arabier, Max Bygraves, Mieke Telkomp... en natuurlijk Herman Emmink met meisjeskoor Capriccio. Met een nummer waarvan u de titel inmiddels duidelijk is. Een Oer Hollands nummer, denken wij dan, maar zo is het niet. Deze week overleed de Duitse slakencomponist Ralf Arnie, en hij schreef voor Catherine Valente, Vicky Liandros en Freddie Quinn, en hij schreef. Tulpen als Amsterdam. Waarvan weer eerder een oerversie werd gemaakt... door weer een andere Duitser, namelijk Klaus Günther Neumann. En toch kennen wij het lied als als Nederlands. En dat is te danken aan één man, Herman Emmink. En die zit hier nu aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen meneer Emmink. Nou, hoorde u in het laatste fragment even een duet zingen met uh, Mieke Telkamp. Dat is, uh, was natuurlijk een grapje van ons. Uh, een grapje, ja. Uh, ja. Want ik heb het nooit met haar samen gezongen. Uh, nooit. Uh, dat uh, betreurt u. Uh, het is er nooit van gekomen. Nee, ik heb veel met haar gezongen, maar dit repertoire niet. Maar zij zong namelijk ook, zij zong het in Duits. En, zong en dezelfde dan, toon Dezelfde uh, toon, dezelfde ja. tempo. Ik weet ja. niet of de technicus hier het tempo nog iets heeft. <laughs> kunnen. Maar uh, zij zong ook een complet wat, wat u nooit gezongen hebt, hè? Nee, dat was uh, de Nederlandse vertaling van de Duits wat u net gehoord hebt, of wat de luisteraars net gehoord hebben. Ja, kunt u dat nog reproduceren? Ja, ja, zeker. Uh, Jan uit de polder zei... Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet het nou, liefste, Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En dat vond ik in 1957... Dus nu ben ik er wel overheen, vond ik dat geen, geen vertaling. En toen is het omspeeld om door uh, het koor, Capriccio... met dat uh, meisjeskoor van Ko ja. van de Rijdenwijma... en het uh, orkest van Gerard van Krevelen. En Dus ik heb alleen maar het refrein gezongen. En dat was ook 2,5 minuut vol op een grammofoonplaat. 78 toeren destijds nog. Ja, maar in Want zeven... uit die periode stam ik. Ja. <laughs> <laughs> nou, u, u zong het voor het eerst in 1957. Toen ja. zette u het op de plaat. Hoe ging zoiets? Er kwam gewoon een plugger voorbij en die zei: Ik heb hier een wereldhit voor u. Ja, uh, het is in 1956 uh, uit Duitsland gekomen. Nou, U heeft die voorgeschiedenis al verteld. Ja. En uh, die kwam naar de. Hoe heet dat? hier in Hilversum. Dat was uh, destijds fonogram. Uh, uh, DK Philips. En daar was uh, producer Jan de Winter. En ik geloof Jan Steenbergen die kwam het aanbrengen als uh, het muziekje. Is dat niet voor Emming? Ik had een platencontract destijds bij Fonogram. Nou, daar moesten een aantal titels per jaar of per zoveel periode... dat zou ik niet meer weten, opgenomen worden. En toen werd, uh, werden de tulpen opgenomen. En dat was er gewoon één uit vele En u dacht niet van, hé, hey, dit is niet. Nee, want toen, toen het opgenomen werd... toen was het nog niet zo populair als het later is geworden noemen het wel eens het tweede Nederlandse volklied. Sloeg het aan? De... Uh, in het begin weet ik niet, uh, dat is zo lang geleden, maar het is pas eigenlijk in de jaren zeg maar 70, 60, 70, 80 is het een bekend Nederlands lied geworden, zegt men dus, maar het is via... dus een vertaling via, uit de Duits. Ja. Feitelijk via, het was in het buitenland populairder dan hier, lijkt het. Uh, onder andere, uh, James Last heeft het ook natuurlijk ontzettend populair gemaakt. Die heeft het ook uh, over de hele wereld gebracht uh, in concerten waar hij optrad, ook hier in Nederland natuurlijk. Hebt u het uh, die eerste keer dat u het opnam, hoe ging dat? Uh, een dag uh, dat was koor en orkest samen. Uh, dus uh, op een avond, dinsdag uh, 14 mei 1957. Hier in de voormalige fonogramstudio uh, Hof van Holland. Wat vroeger een concertzaal was en waar ook nog uh, voor de oorlog radiouitzendingen vandaan kwamen. En uh, op één avond repeteren. We hadden natuurlijk wel van tevoren met het koor in Amsterdam, maar dan met de piano gerepeteerd. En zo is het verder gegaan. Ja. Uh, hoe verklaart u nog een half minuutje het, het, het succes van het nummer? Ik denk dat het een eenvoudig melodietje is... Melodietje is wat heerlijk uh, makkelijk in het gehoor ligt. Uh, ik heb wel eens het woord smartlap gehoord... maar ik vind gewoon een lekkere driekwartsmaat... die uitnodigt tot meezingen. Maar, uh, en, uh, maar, en die tulpen, dat, dat doet ook wel wat? Uh, dat uh, doet het nog steeds, ja. En er is ook nog een tulp genoemd, dus uh, nee, ik zit wel goed. Oké, okay, gezegd. <laughs> Meneer Emmik, heel vriendelijk bedankt voor uw komst naar de studio. Ja, en dat was Martijn... Nee, Matthijs Deen heet hij. En hij bedankte zijn gast Herman Emmink in 2003. Dat was in OVT. Hij was daar na aanleiding van het overlijden van de Duitse slagercomponist Ralf Arnie. Schrijver van het nummer Tulpen uit Amsterdam. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord bij de VPRO. En u heeft het vast gehoord. Herman Emmink overleed afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd. Ik weet niet wat en of er iets is na de dood. Wie weet dat wel. Maar ik hoop dat het Herman goed gaat daar op die eeuwige jachtvelden. Gelukkig is er mooi materiaal bewaard gebleven met Gentleman Emmink. Bijvoorbeeld uit 2010. Toen was hij bij Ben Kools te gast in een bijdrage van de NTR. Luistert u naar een aflevering van Helden van toen. Herman, welkom. En eindelijk als held. Ja, maar hoe <laughs> vind je dat? Dat je toch held... Uh, ja, ja, wel... Jullie, jullie hebben jullie, genoemd doorgaat, wel. Ja, ja. ja. Herman, leuk dat je er bent. En voordat we gaan praten, wil ik je eerst even laten luisteren naar een fragment dat, uh, ja, je kunt toch niet anders zeggen, onlosmakelijk met jou verbonden is. Ik moet laat mij verrassen. Als de lente komt, dan stuur ik jou vlugper uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Of ik het voor het eerst hoor. Ja, we doen deze net al. 57. 57. Ja, er ja. zijn allerlei, uh, uh, uh, laten we zeggen, edities van, hè, van deze. plaat. Ja. we gaan straks gaan we het even helemaal laten draaien. Dat ja, is ja, toch ja. jouw. Ja, niet jouw levenslied, maar het lied ja, waardoor je een icoon bent geworden. Ja. Hebben die tulpen je leven nou echt veranderd na 57? Het is natuurlijk altijd mijn visitekaartje gebleven. En dat is natuurlijk wel leuk, dat je één ding hebt waar je aan vastgebonden wordt. En voor de mensen in het land heb ik eigenlijk alleen maar twee dingen gedaan. Dat is Wie van de Drie en Tulpen uit Amsterdam... En als je dan zegt 50 jaar radio, dan zeggen ze, wat, wat heeft u de, dan? Wat heeft u de rest van zijn leven ja. dan gedaan? Ja. ja, dus maar, dat, dat maakt me niet nee. druk over. Maar dat is raar, hè? voor de geschiedenis zijn er altijd één of twee dingen die eruit springen. Uh, dat is toch leuk. Dat, dat geldt ook voor, uh, ja, voor grote acteurs natuurlijk. Die ja. hebben één of twee films gemaakt en dat zullen ze altijd blijven. Ja. Maar ik zei net al, uh, als jongetje had je wens om radioomroeper te worden. Heel nadrukkelijk nog niet presentator. Hè? Maar, dat woord bestond toen nee. nog niet. Waarom wilde je dat zo graag? Nou, dat vond ik leuk om uh, mij de radio te werken en dat heb ik in de na oorlogse tijd heb ik daar ooit het uh, tussen 45 en 47 voordat ik naar India moest uh, geprobeerd te bereiken en dat uh... Dat is niet gelukt. Dat lukte niet. Nee, nee, nee. Ik stel me zo voor, voor de oorlog, je bent van, mag ik wel zeggen, van 1927. In januari 83 net, plus. net 83 geworden. Ja, ja. Uh, dat betekent dat je in de jaren 30 natuurlijk als jongetje... naar dat zoemende oog zat te kijken en ja. vooral naar de luidsprekers. Nou, Wij hadden radiocentrale thuis. Ja, ja. Radiodistributie, twee mm. stations, Hilversum 1 en Hilversum 2. Een Belg geloof ik en nog een station, Meestal BBC. En voor de rest niks. En daar zaten stemmen in waarvan je dacht, als ik later nou groot ben... Nou, hoe heet het, dat, uh, wat je toen had, uh, dat waren de bekende mensen van voor de oorlog. Uh, hoe heet dat uh, uh, Frits Tors leeft nog ja. 100 en zoveel, 101 bijna, uh, Guus Wijtsel, Alex van Waeyenberg voor de KRO, uh, ja, en Ari van Iper voor de Avara. Maakt... Dat waren toen bekende mensen. Ja, en dat, dat maakte zo'n indruk. Ja, ik uh, niet om ze na te doen, maar gewoon ik vond radio, zoals dat heet, een indringend medium. Ja. Luistert naar de radio, maar dat is je ouderlijk huis. Probeer ja. even naar terug te gaan. Waar, waar stond je wieg? Mijn wieg stond puur in de Jordaan, in, heel, in uh, de Westenstraat. Uh, geboren op nummer 67 op de hoek van de Violettenstraat. Uh, en later toen mijn ouders uh, de zaak overnamen van. Mijn vaders ouders. Mm -hmm. Toen hebben we op nummer 73 gewoond. Ja, de zaak overnamen. Je vader was winkelier. Die, was, uh, die deed in behangselpapier, ik ben, zoals ja, het toen ja, ja, ja. En ik ging naar de handelsschool omdat ik mijn vader zou opvolgen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus. Nee, nee. Want de behang, de behang was helemaal niks. Dat zat, dat zat niet in mij, nee. Amsterdam, uh, dat moet ik eigenlijk vragen aan iemand die, uh, die van voor de oorlog is. Dat betekent natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog. Ja, hoe, hoe zijn jullie, hoe ben jij zelf als jongen die oorlog doorgekomen in de hoofdstad. Gelukkig goed. Uh, ik ben op Dolle Dinsdag... dat was uh, uh, september 1944, ben ik door mijn vader van school gehaald. Want toen zouden uh, geallieerden hier komen, maar dat ging toen helaas niet door. Toen hebben we nog die hele ho jonge hongerwinter gekregen. En in 1944 uh, ben ik thuisgebleven, niet ondergedoken... maar gewoon niet meer op straat, of weinig, weinig op straat... of nou, alleen naar de buren, naar de overkant. En tot 1945. Ja, en. want je was in, in januari 1944 al een jongen van 17. Dus Ja, ja, ja dat ja, was een moeilijke leeftijd he, ja. voor de moffen. Ja. Ja. Dus, ja. Eh, maar het is gelukkig afgelopen niks gebeurd. Dus, uh... Amsterdam is natuurlijk de stad van uh, de Joodse Nederlanders geweest, die ja. allemaal verdwenen zijn, of bijna allemaal Heel verdwenen langs, ja. zijn. Ja, ja. Ja. Dat moet op de gewone burgers die jullie waren, toch ook een indruk hebben gemaakt. Je wist niet precies wat er gebeurde, misschien, maar toch. Ik kan me nog herinneren dat buren van mij aan de overkant, de meubelmaker. Een meubelzaak, uh, die werden dus weggehaald. En dan hoorde je weer een of andere Duitse auto en die haalden die mensen weg. En dan wist je niet wat er ermee gebeurde, althans toen niet. Je kon wel ongeveer vermoeden dat ja. ze niet meer terug zouden komen. Wat deed dat met, met een straat, met een buurt, als je gewoon burgers, Nederlanders... Ja, die waren er mee begaan, maar meer kon je niet doen. Want je kreeg weer die ja. Duitse terreur bovenop je. En dan de hongerwinter in ja, Amsterdam. Die is redelijk goed verlopen, want mijn vader ruilde nog wel eens wat. Mm -hmm. Met uh, behangsepapier en dan kreeg hij, uh, hoe heet het... of hij ging met zijn buurman naar de boeren in Noord-Holland... Met, met, uh, met de fiets met uh, houten banden. En ik kwam hier met melk thuis of met, hoe heet het, rog. En het ging dan door je koffiemolen en dan uh, draaien. En dan uh, werd er weer een pannenkoekje van gebakken. Ja, ja. Maar ik heb geloof ik nooit suikerbieten gegeten. Nee, nee, nee, nee, maar nee. Eindeloos om met, uh, met, met Johnny van Doren, hè, Johnny de selfkicker te ja? spreken, Oorlog en Pap. Dat was voor ja, jou ook ja. een. Uh... <laughs> Jullie zijn het goed doorgekomen. Uh, daarna begon voor ons, ja, ons dat bedoel ik de Nederlanders bijna natuurlijk direct het conflict in India. Ja. Die generatie die toen net volwassen was. Of net ja, dienstplichtige leeftijd had, 18, 19 jaar. Dat was Jouw geneuze. Ja. Ja. Je bent naar Indië gegaan. Ik ben naar Indië gemoeten. Gemoeten. Gemoeten, ja. gemoeten ja. want het was geen vrijwillige toestand. En uh, daar heb ik het geluk gehad in Noordse Lebens, uh, wat nu Sulawesi heet, in Manado bij de omroep te komen. En dat is dus een geluk geweest. Ik werd gebombardeerd. Dus de jongen die bij de radio wilde? Het lukte mij die in werd Indië. In wettige diensttijd. Ja. En daar werd je dus, uh, uh, of dus, je werd omroeper. Je werd programmaleider, je werd van alles. Het woord producer was nog niet uitgevonden. En dat was, heb ik een heerlijke tijd gehad. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want een ander moest uh, uh, op de Dessa. Een, uh, We hadden een cabaretgroep aan boord van het schip, troepenschip. Want je deed er een maand over van Amsterdam naar Manado Noordse Levens. Uh -huh. Soele En toen, uh, hebben wij een, uh, toen vroeg de omroepleider, een knilmajoor... die vroeg of wij met het groepje... Van van de, van aan boord, van de Grote Beer was het uh, troepenschip, uh -huh. of wij een programma wilden brengen voor Radio Sario. Sario is een soort uh, kerkenlanden van, van Nado. <laughs> een soort lokale omroep, uh, maar ja, wel door militair, uh, militair gerund, gerund ja. En die vroeg of wij een programma wilden doen. En dat heb ik dus gedaan. En toen, na afloop, werd er gevraagd of Herman Hemming her her daar omroepen wilde worden. Ik zeg, ja, maar ik zit bij de infanterie en ik, moet, ik ben zandhaas, dus ik moet nog... En toen ben ik lang Los geweekt en toen heb ik 2,5 jaar van 47 tot 50 heb ik ja, ja. bij de omroep in Indië gezeten. Je zat te presenteren, ik heb er ook foto's van gezien ja. in, in een kleine studio. Wij verspreken uh, met, ja, met de Stengun, buggelend over je stoel. Dat is nou, dat was zonder Stengun, maar in ieder geval, het was wel een militair station. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe was dat die eerste keer? Je droom werd waar, maar ja, jongetje uit de Jordaan zit daar in één keer. Of all places uh, op Celebes. En dan ben je in één keer radiopresentator. Weet je, herinner je je je eerste uitzending nog? Hoe dat ging? Ja, ik geloof. Ja, dat die eerste uitzending was dus met die, met die cabaretgroep aan boord. Van een pianist met het bandje en ik ondergetekend die het presenteerde. En dus gewoon aan elkaar praten. Mm -hmm. En dat was heel leuk natuurlijk. Want ja, ja. anders zou die omroepleider niet hebben gevraagd. Dus je had het wel al gelijk. Dat jawel, jawel, jawel. Ja, maar ja. ik zat in mijn uh, amateurtijd in Amsterdam... zat ik ook al in cabaretgezelschappen van de plaatselijke telefonisten in Amsterdam. Ja, ja. Ja. Had je dat van huis uit meegekregen? Mijn vader reden, was dat... zeer muzikaal en mijn moeder hield ook veel van muziek in. Ja, ja. Ja. Dus. En de hele familie Emmink van die kant was uh, ook muzikaal. Ja, ja, want je hebt als jongetje... Vertel. heb ik begrepen, ergens al op de planken gestaan, in het grote Bellevue. Ja, ja, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? In 1941, want toen, toen speelde ik Silofoon met, met het orkest van mijn oom, een broer van mijn vader. En toen heb ik in 1941 uh, de première gehad met de Silofoon voor het eerst in Langebroek. lange broek. Ja. Ja, ja. <lacht> ik zie hem staan. Ja, nee. ja, ja. Daar zijn jammer genoeg geen opnamen van. Dat nee, hadden we ze nee, graag nee. laten horen. Ja, die Silofoon uh, heb ik wel een opname van, maar niet van dat. Je hebt hem trouwens nog, hè? Die Silofoon heb je wel. nog. Jou ligt ergens op onder de zakpan. Nee, hij had hem eigenlijk mee moeten nemen. Ik ja, ja, had je nou, even nou, je kan er ook niks meer mee met die moeilijke handen. Uh, dienstplicht, nou goed, dat was in die tijd uh, 2,5 jaar in Indië. Hè? Ja, 2,5 jaar. En er werd jaar, niet ja. gezegd van, dat je je moeder nog eens wilde horen of zien. Dus niks, niks, nee. niks. Was veel dat, schrijven, was, veel schrijven. Ja, was dat moeilijk? Want je was nog nooit, zoals die hele generatie, nog nooit. Uh, het land uit geweest en dan ben je in één keer 2,5, drie jaar in de tropen. Je bent wel meteen, uh, hoe heet het, uh, geëmancipeerd en man geworden, ja. ja. Dus. En je moest jezelf bedruipen. En heb ik een gelukkig beroep gehad daar, dus dat ik, hoe heet dat, uh, voor de mensen kon optreden uh -huh. en, uh, hoe heet het, voor de radio kon werken. Ja. Waar We dus verzoekprogramma's, waar de militairen dus ook naar anderen, al, al of niet een liefje in Manado zelf, een plaatje wilden laten draaien. Dus dat is leuk geweest, ja. Ja, ja. En, dat... en je las nieuws, je deed de dienst voor legercontacten, dat was een uh, opvoegd rubriek van, van, van, van het leger. En je deed allerlei heel dingen. Hè? Alles ja, moest je alles, doen. Alles ja. motion, je, je maakte net het programmablad. Je ging naar de kampong om bijvoorbeeld eens een koor te ontdekken of een orkest. We hadden een heel klein studio, net zo klein als hier. En dat was dan, uh, dat er, het, als dat er niet in kon, stond het in de tuin. Ja. De, maar het lijkt alsof er geen oorlog was, want dat was de, de oorlog woedde Ik moet eerlijk woedde. zeggen, in uh, Manado, Noordse Lebens. dat is een, een christelijk gebied, ja. protestants en, en uh, hoe heet dat, uh, katholiek. En dat was dus uh, niet geïnfiltreerd met, uh, zoals op Java, waar die jongens een hele lelijke tijd hebben gehad. Ja, dus, de, dus laten we zeggen, de republiek, de tegenstander, de republiek van Sukarno was op z'n lebes, ons dat deel, minder aanwezig. Ja, ja, ja. Nou ja, er kwam natuurlijk een keer een eind aan, terug in Nederland. En, uh, toen toen had... heb ik gesolliciteerd bij alle omroepen die daar geloofshalve voor in, in aanmerking ja. kwamen. En dan kreeg je een brief terug uh, van... We hebben uw adres genoteerd en in voorkomende gevallen zullen wij u, uw naam weten te herinneren. Er kwam dus nooit een bal. Nou, dat maakte helemaal geen indruk dat je al die jaren al zo actief was geweest. Nee, je had ik, natuurlijk nee. niemand gehoord. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, dat was niet bekend. Wat, wat doe je dan als, uh, als omroepman in hart en nieren, maar niemand wil je hebben? Toen ben ik... Uh, hoe hij dat uh, op kantoor terechtgekomen bij de plaatselijke telefoondienst in Amsterdam... een onderdeel van de PTT, de toenmalige PTT. En daar heb ik uh, gezeten van 50 tot eind... Drie, nee, tot 54. En toen ben ik via sollicitatie... want de VARA vroeg een omroeper uh -huh. in 1954, eind 53. En toen werd ik uit 550 sollicitanten uh, werd ik uitgekozen om bij de VARA... Dat te is toch heel opmerkelijk? Natuurlijk. Hier, ja, ja, ja, met een stuk in PS uh -huh. van parol. Dus dat ik de enige was. En na een jaar was ik niet het geluid dat ze zochten. En niet het geluid dat ze zicht. zochten? Hoezo? Dan ik me nu... dat geen socialistisch geluid. Nou, ja, het was, niet, niet, uh, was niks. Ik weet nog wel dat... Niet volks genoeg misschien. Nee, nee, nee, ik weet niet wat dat ja. was. Maar in ieder geval, Arie van Hierop, die belde dan wel eens op naar de omroepcel. En dat je daar bezig was. En dat hij dan zei, van, het is weer bijzonder fraai wat ik vanmorgen van je hoor. Het is net over een stoomwals over mij gaan, het einde. En dan, dat was wel leuk. Dat zo met stimuleren voor een jongere, voor een jongen. jongen te en toen in 1956 is het contact gekomen met de AVO. Ja, en dan begint er een heel nieuw leven. Herman, we gaan even naar muziek luisteren. Ja, vertel. Van jou. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik.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 Jan uit de polder zei, Antje, ach kind, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje, morgen ga ik naar Den Haag. En bij die oeroude molen, klonk onder een hemel zo blauw. Ik heb je zo lief, en jij hebt me lief.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen Jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen vulpen uit Amsterdam. Nou, dat was hij nog eens een keer helemaal. Ja, en dan heb ik mijn gast vandaag in Helden van toen. In een latere uitvoering, 1994 is hij nog eens een keer heropgenomen. Voor een jubileum plaats van Annie de Reuver. En uh, in 1957, die je aan het begin hoorde. Uh -huh. Toen wilde ik niet het vers het couplet opnemen, want. Jan uit de polder zei, Antje, Achmeid, ik mag je zo graag. Hoe moet het nou liefst? Antje, morgen ga ik naar de Haag. Slogs nergens op. En dat vonden we taalkundig niet mooi. Dus dat heb ik niet. Dat is omgearrangeerd. Um, um, met het kinderkoor, uh, meisjeskoor Capriccio uh -huh. Van Ko van der heijden Wijmer. En dat is de oude uitvoering die je nog altijd op Radio voert. Ja, de klassieke uitvoering. Ja. Dat <lacht> is het lied eigenlijk. En ook als ik wederkom. uit. Het maar, is een Duitser die het gemaakt heeft. Toch? Het is, het is het geen ge Nederland. Is geen Nederlands dan fliegt Ralf Arnie. Ja. die is toch leuk, hoe, de hoe ben je, Vertel de geschiedenis van dit lied. Gaan we het zo dadelijk over je carrière ja. als, als zanger hebben, want dat loopt eigenlijk parallel met je omroepwerk. Ja, hoe ben wel. je aan dit lied gekomen? Er was een uitgever. Je had, ik had bij Phonogram, dat was dus Philips, die, hoe heet het, de platenmaatschappij, had ik een titelcontract en ik moest nog zoveel platen maken, maar ik was meer een praatartiest dan een plaatartiest. Dus Emmink verkocht niet zoveel. Ik, ik heb drie of vier, want Tulpen uit Amsterdam. Was dat was mijn vierde grammofoonplaat Op 78 toen nog. Met de oude Schelk. Bak eh, die breekbare toestanden. En toen zeiden ze. Nou in godsnaam dan in dit lied. Maar een, ja, het is je, je topper geworden. Ja. Maar het werd je aangeboren. Had je zelf het gevoel. Uh, het hoorde bij De Tijd, 57. Het is een heel optimistisch lied natuurlijk. Zeer, hè? zeer, zeer leuk. Nederland herreist, de, de, de, de wederopbouw was al redelijk aan het, uh, aan het voltooien. Ja, het en daar hoort een, het bij. Het he? was een vertaling van Ernst, hoe heet, het, uh, hoe heet die man ook weer, Lammy van der Hout... die een, een, een platennaam had en dat die heeft het vertaald. En dat was wat ik net zei, Jan uit de polder. Ja. En, dat... en dan is het het lied van je leven. Je kunt toen, het waarschijnlijk... toen nog niet, hoor. Nee, maar bedoel, dat is het lied. Ja. 55 jaar later zeggen we dat. Ja, ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je het niet meer kunt horen. Oh, oh je het, ja. het is toch altijd een onderdeel van je leven geweest. Dus wat ik zeg, wie van de drie en... <laughs> ik wil eens met je naar die zangcarrière kijken. Je zei, ik, euh, nou ja, het duurde even voordat ik mijn oude... Het was bijna je oude vak vanuit Indië als ja. radio In omroepen jaar. kon oppakken. Op 1 mei op de dag van de arbeid. Ja, ja, de begon bij de vader begonnen. Maar, maar je had het over die stemmen net overigens nog even. Die, iedere omroep had in die tijd nog stemmen die echt karo, echt dat, dat bedoelde die, die man natuurlijk, die chef. Die ja, zei ja, van, was, nou ja, en toen later aan ben ik het geluid van de avond geworden. En dat hoorde hij waarschijnlijk al. Dat, ik, uh, ik heb geen idee dat het het geluid van de avond. was. ik meen een opname van 50 jaar geleden, dan denk ik, ja, het zal wel waar zijn. Ja. Misschien maar, heeft hij gelijk gehad. Maar je zong ook al in die tijd. En nou ja, goed, je zei al, in, in, in, in Indië, op weg naar Indië was je daar al mee begonnen. Oh, met een cabaretgroepje? Ja, dus ja, ja, ja, zanger zijn, ook, ook dat ontdek je op een gegeven moment van: dat heb ik, ik, ik kan het. Ja. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ik heb... Hoe heet het, euh, na terugkeer uit Indonesië... heb ik nog zeven jaar zangles gehad, euh, klassiek geschoold, heet dat netjes. En in de oorlog ben ik ook nog op de uh, uh, muziekschool van het conservatorium geweest... in de Bachstraat in Amsterdam, maar dat is door de oorlog helaas niet, niet afgemaakt. En dus uh, pas na de oorlog heb ik zangles genomen. Mm -hmm. En toen, uh, tot aan dat ik bij de omroep was... en toen ging het helaas niet meer, maar had ik geen tijd. Nee. Maar ik zat wel in... In diverse cabaretgroepen en amateurgezellen. Ja, en wanneer komt het moment dat je echt voor orkesten komt te staan? Dat was bij de Omroep in 1956 première ja, ja. bij de Avro. Ja, ja. Met de Zaaiers onder leiding van Jos Klibert. Ja, de Zaaiers. En ja. later veel met Gerard van Krevelen gewerkt. Mm -hmm. ja. En heel opmerkelijk, Rudy Karel zou het uiteindelijk gaan doen voor Nederland. Het werd niks. Maar je bent ook een van de kandidaten geweest voor het Eurovisie Songfestival, hè? Uh, het, nationale, het, het nationale. nationale finale, ja, finale ja. ja. In 1960 heb ik meegedaan. Weet ja. je nog welk liedje dat was? Uh, In mijn hart of zoiets. Ja. En Rudy Karel werd het. Maar, uh, was dat in dat jaar dat weet ja, ik dus ja, niet. Ja, ja. ja, dat was het jaar waarin hij uh, met zijn liedje 'Ik ben zo blij of dat ik we een stukje van de wereld heb.' Ja. Ja. Maar toen was je al vele jaren zanger. Uh, als je het genre zou willen bekijken en het, het landschap, het, het, het, het, het, het muzieklandschap van de jaren 50, waar ja Waar trad je dan in op? In welke sfeer? De, de, de, hoe heet het? met uh, Vooral de personeelsavonden... die in de, uh -huh. de doelen in Rotterdam of in de Groninger... in de Harmonie uh -huh. werden opge, uh, niet opgenomen werden uitgevoerd. Met onder andere ook uh, varieté-nummers, Met uh -huh. bekende trio's, trio's en duo's. En hoe heet het? Toby Rix en dergelijke dingen. Die dus daad... Alle zalen van het land. Nou, heb vele, vele. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was dus echt... Uh, in De snabbeltoer. Avond aan avond door het... Nou, niet avond en avond, maar een aantal keren. Omdat ik natuurlijk ook later vooral met radio uh, uh, te maken had... heb ik daar veel uh, dit snappels gehad in ja, het land, ja. Ja, ja. Dus ook voor vreemde orkesten. Daar leer je natuurlijk heel veel van. Hoe heet het? Er was altijd een kwartetje of een, een, een quintetje of een trio. Aha. Joop Reynolds niet te vergeten, Tony Eyck niet te vergeten. En, Toen al Tony Eyck. Ja, ja, al jaren. Ja, ja. Die optrad met zijn zuster als accordion, de mm -hmm. Let de Chateau. Ja, en uh, je had de pico's, je had uh, de hoe heet dat, niet te vergeten de kermisklanten. En uh, dat trad op in variety-programma's en daar was ik de presentator ja. van. Ja. En, en dan zong je zelf ook bijvoorbeeld dit lied. We hebben een stukje, uh, het heet In Mijn Hart, uit 1960... waarvoor je bijna naar het Eurovisie Songfestival ging. Het volgende, het vierde liedje, wordt gezongen door Herman Emmink... en de titel is In Mijn Hart. <middels> Een hart hou ik een plaats apart, voor het meisje van mijn dromen. Maar ik weet nu nog steeds niet hoe ze heet, ook al zie ik haar elke keer. Daar gaat hij. Je werd het niet uh, op weg naar Europa. Nou, wat ik straks al zei, Rudy Karouw werd het uiteindelijk ook niet. Uh, het is wel heel keurig, hè? Heel keurig gezond. Je werd toen aangenomen, ook in de tijd van de omroep... om je artic articulatie. Ja, ja. Die is nu wat minder vanwege mijn mondgebrek. Dat uh, was toen een vereiste. Ja, en een zanger moest dat ook zo keurig zingen. Keurig, ja. ja. Allemaal dat hoor je nu ook nog met platen uit de jaren 50. Hoe reageerden de mensen op? Was je een ster in die tijd... Maar het woord ster wil je nooit van jezelf zeggen. Maar je was bekend en populair, ja. ja, ja. ja. En daar heb ik van. De boterham van verdient altijd freelance. Ja. Nooit in vaste dienst. Hoe mogelijk, ja. Want toen ja. heet het, ik kan me nog herinneren... dat een, een van de directieleden uh, van de AVRO zei destijds... een corifee neem je niet in dienst, die huren je. Ja. Ja. <laughs> nou ja, maar, en ik werd dus gehuurd. Ja. Het ging, ik vond het wel eens leuk dat je hoorde dat een, de portier van de AVRO desnoods zei van... je zit weer goed voor het nieuwe seizoen. Ik zei nou, ik weet toch officieel van niks. Nee. Want ik werd per, per uitzending kreeg ik een contract en werd je geprolongeerd. De portier wist het eerder wel ja, ja. En waarom wist. dan? Wist hij, hij zei ja, wij hebben opdracht gegeven, gekregen om de setstukken in Studio 1 te laten staan. Dus jij zit ook goed. Dan gaat show door. Ja. Ja, ja. Uh, je was zanger voordat er in Nederland tiener-idolen gingen ontstaan. Dat is zo rond 1960 met, met, met, met, uh, ja. Nou ja, met Rob de Nijs en, uh, ja. en al andere bekende. Connie Dan verandert het muziekklimaat een beetje. Was dat, was dat moeilijk? Want dan voel je. Er komt een nieuwe generatie die in één keer. Tot gillens toe populair zijn. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Nee, ik heb altijd gewoon de boterham verdiend. Soms met eh, hagelslag en soms met ham. En. Ja, ja. Nee, dus niet, niet, niet dat ik. Uh... Want het werk ging gewoon door. En Goed. toen werd je, daar gaan we het zo over hebben, toch veel meer ook uh, radio- en televisiepresentator. Haar naam viel net al even. Misschien Wie? even. Nou, die komt nu. Herken je hem? Hey oom, dit is Corny. Wat leuk dat ik bij jou in de uitzending mag zijn. Maar ik wou toch nog eventjes een uh, kleine herinnering. Ophalen. Weet je nog? Want je reed heel vaak met me mee naar de voorstellingen. Weet je nog dat we een keer ergens in Twente waren en dat jij uh, uh, alle, uh, aan het praten was met de mensen om te zeggen: wa, uh, ja, dan moest je toch even weten waar je het over moest hebben, want dat was eer voor een bedrijf. En toen kwam jij de directeur voorstellen, maar ik was nog niet geheel klaar. Ik stond met mijn getoupeerde hoofd en ik was met dat lange haar was ik dat helemaal aan toupeer. Ik leek wel een heks en jij komt binnen met de directeur en je schrok eigenlijk van dat aanzicht van mij. En ja, je moest de situatie redden, dus zei je tegen de directeur... ik wil u even voorstellen aan Connie. Cordy... oh nee, dit wordt straks Connie Vink. Ja, dat was die anekdote die al jarenlang uh, bij ons de ja, gewone ronde doet gaan. Want jij zegt altijd van, ach, dit wordt straks Corny Vink. En dan denk ik altijd maar weer... En ik heb geen lang haar meer. En ik loop niet zo met dat hele getoupeerde hoofd. Maar goed, jij mag het zeggen, oom. En de dat, hele lieve collega. Dat Die ken ik al jaren en Aha. jaren. Ik heb haar leren kennen. Nou, waarschijnlijk door Muzikaal Onthaal. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar daar trad ze dan op. Met één uh, of twee liedjes. Of drie. Ze noemt uh, je oom. Waarom oom, is dat? Ja, dat de, ik heb het, vroeger zei ik wel eens in de uitzending. Dit doet oom fout. Dus dat moet oom even rectificeren. Ja, ja. En ik heb ook nog wel eens... Een keer Gezegd, toen stond Dolle van der Linden klaar om te dirigeren. Ik zeg dit moet ik erectificeren, e e oftewel staande <laughs> verbeteren. Nou, Fooi. We, we hebben een, uh, een zangeres laten horen. Overigens, ik kan al zeggen, zij zal uh, over een paar weken ook onze gast hier zijn. Het oh, zit leuk, op leuk, jouw stoel. Leuk, doe haar de groeten. En met muzici moet je ook naar muziek luisteren. Ja. Schaatsenrijden zoals? Ik denk, nou, het is nu toch heerlijk winter... Uh, en veel schaatsen op de televisie en op de radio. Dat is door een vriend van mij, uh, Jeroen Trots, van de platenclub De Weergever. Dat zijn de verzamelaars van oude 78 toerenplaten. Is dat van, uh, hoe heet dat, uh, Bandje... Op uh, Had ik ooit van radio-uitzendingen bewaard. En dit was Gerard van Krevelen met zijn theaterorkest. Als Van Krevelen ervoor stond, dan heette het theaterorkest. Mm -hmm. Als uh, Kleber van stond, heette het Desire. Van de Zaaier. Toen A hadden, A toen ja, hadden de omroepen nog eigen orkesten, ja. allemaal. Ja. De KRO, de cascade. En Klaas van Beek, niet te goed gegeten. Mm -hmm. Jongens, heerlijk orkest. Ja, want ik, ik zie je genieten als je hiernaast ja, zit. Jawel. Ja, jawel. Dat is leuke muziek. Althans uh, voor mij. Ja, nou, ik denk voor heel veel mensen. Ja. Uh, dan ga ik weer naar een cruciaal jaar voor je. Ja, dat klinkt zo Vertel. <laughs> helemaal, neem ik, het klinkt zo heel erg dramatisch. Maar 1965, dat is het jaar waarin muzikaal onthaal begint. Een programma dat ruim 800 uitzendingen heeft. 830 keer. Had. Ongelooflijk. Elke zondag bijna de zaal vol, zeker in de zomerse periode. Een zondagochtendprogramma? Ja, ja. van twaalf tot één. Direct altijd. Mm. Uh, en uh, altijd ik de tekst uit. Uh, en hebben hele leuke mensen in te gast gehad. Wat was het geheim van muzikaal onthaal? Dat het zoveel zo uitzendingen, 830 afleveringen heeft. 17 jaar heeft het geduurd. Ja. En ze nemen je niet in Hilversum voor je leuke blauwe ogen. Maar wel omdat je natuurlijk een publiekstrekker was. Mm -hmm. En dat was ik in die tijd, later ook voor de televisie. En hoe heet het wat ik wel eens gehoord heb van een een familie die dan zei van god meneer, het is net over een avondje uit zijn geweest. Je had een orkest, een heerlijk het Metropoolorkest, of de Skymasters, of de Amsterdamse Politiekapel, of de Marinierskapel, of gewoon een combo van de, de, de, de Snabbelorkesten, van Pierre Biersma of uh, Joop Reinholds. En dat was heel, heel leuk. Mm -hmm. En dan hadden we een praterman uh, uh, of vrouw die een actueel onderwerp besprak. En we hadden een quizje aan het eind. Hele simpele formule. Simpel. Maar de sfeermaker daarin is de presentator. Dat was je natuurlijk wel. Had ja, jij, ja. Ja. Had je, ja, wist je hoe je uh, ja, laten we zeggen, met zoveel mensen om kon gaan? Want het ging altijd om... Ja, dat mag je niet zeggen, gewone mensen, maar gewoon... Nou, nee, nee, ik bedoel moet je altijd, daar ben voor ik altijd hebben, heel, blij, ik. heel ja. blij mee geweest. Ja. Dus, wat men dus wel, wel eens denigrerend noemt, dat met, met het bloem, bloemetjesjurken. Maar dat moet je niet zeggen, want daar uh, heb ik altijd mijn boterham aan verdiend. Dus ik was altijd blij met een hele zaal die enthousiast voor je ja, waren. Mensen ja. die, die echt zaten te, dat zag je die zaten te genieten. Ja, en tegenwoordig is het mensen die nog enthousiast voor je zijn, via hives en hoe heet mm -hmm. al die... Die technische troepen waar ik niks van weet. Dus ja, want ik ben volkomen Daar Dat is jammer voor je, hebben, want er gaat ook <laughs> net nog heel wat rond over jou. Er zijn mensen die houden sites bij, die weten meer over jou dan jezelf ik nog zelf weet. zelf nog weet, ja, dat is ook waar. Er kwamen, uh, nou ja, wat ik al zei, uh, gewoon luisteraars, liefhebbers van dat programma... ...kwamen iedere zondag langs, daar praat je mee. Het was niet iedere week zo uniek als wat we nu gaan horen... ...maar er kwamen hele leuke mensen langs. Zeer, zeer, zeer, de, wat nu komt, zeer zeker, ja. Morgen is het koninginendag. Gaat ja, maar... u dat nog op een bepaalde manier vieren? Ah, ik denk thuis een borreltje. Ja. ja? Je kan niet meer op straat s'avonds, dan aan ik veel s'avonds, maar je kan niet meer. Ja, maar u, u kunt toch overdag op straat? Ja, daar word je ook aan gerand. Kom nou. En hoe oud bent u dan, mevrouw uh, Ondersdal? Ik ben, ik ben drie kwartjes. Nou, dan is aanranden er toch niet meer bij? Nee, daar hoeft u toch niet bang voor te zijn? Als je met meer op straat komt, dan... Dat weet echt... je toch niet? De wilde haren binden nog niet uit, hoor. Mevrouw Ondersdal, uh, u woont in de Gibraltarstraat, hè? Ja. Dat ligt in welke buurt van Amsterdam? Dat is het einde, de laatste straat van de Haarlemmerweg. Ja? Hebt u kinderen, mevrouw Onderstal? Nou, ik durf het niet te zeggen. Hoeveel heeft u er? Ik heb er nog twaalf. Ja, u heeft er nog twaalf. Nee, omdat ik gelezen heb dat in Dingsperlo elk nieuw ouder echtpaar... in het kader van de groen- en de natuurvoorziening... bij de geboorte van een kind een boomcadeau krijgt. Ga ze mijn kennis in mijn vondelperk voorzetten. <tie> Bij u kunnen ze een boom opzetten hè? Reken maar hoor. Ja. Ik heb er 18 gehad en ik heb 70 kleinkinderen, dus met een boom gaan Herman, ja. mevrouw onderstal, dat is heerlijk, voor jou. Een heerlijk, heerlijk. daar de dame. je ja, ja. ziet nog voor je. Ja, jawel, ja. jawel, jawel. En wat het leuke is, ik heb het fragment ooit eens gedraaid... in een interview voor Radio Noord-Holland. Heb ik nog gevraagd, want ze zei dus zoveel kinderen en kleinkinderen. <laughs> en ik heb nooit van de familie iets gehoord of of er er nog, nog geen blad voor de mond. Ze zei wat, wat er in, in de hoofd opkwam dat riep ze. Puur ja. Amsterdam, puur ja. volks en heerlijk voor het publiek. Blijf leuk elke keer als ik het fragment hoor. Ja. Ja. En zo ook door Jeroen de Trots dus op t, van, de, van het bandje op de plaat gezet. Ja, maar die kinderen en kleinkinderen, die zouden niet gehoord hebben, denk je? Geen idee. Misschien wilde echt onderstand nu opstaan, ja. Die kunnen zich melden. Ja, ja, ja. <laughs> maar het opmerkelijke is dat misschien jouw achtergrond als... Uh, Jordaanse jongen. Jordaneese jongen moet ik ja. zeggen. Heel erg ik ben wel ja. pure Jordanees, pure Amsterdams, maar niet fanatiek. Nee, nee. Want ik woon al meer dan 50 jaar in Hilversum, dus en met heel veel plezier. Ja. Uh, het duurde tot 82 dit programma. Enorm succes. Dit was een fragment uit 1979. Ja, ja, ja. ja. Uh, het is tot aan het einde een hoogtepunt geweest. En het was in één keer afgelopen. Nee, het is omdat ik toen van de Avro naar de Tros ging. en dat kon Sieben van der Zee niet hebben. Nee, nee. Dus het einde verhaal. Dag Emmink weg. Wie van de drie moest onmiddellijk afgelopen zijn. Dus... Ja, ja, ja. Dat is een beetje zuur natuurlijk. dat dat ja. toch zo gaat, hè? Het is dus daarna ver, verder bij uh, goed met je gegaan bij de trots. Oh, ja, en dan wie van de drie? En dan wil ik toch graag even die die geweldige jongen van laten horen. Ja. Ja. Dat was West Montgomery met caravan. Hè. Ja, en daar zat je dan met onder andere Kees Brusse, uh, Albert Mol. Martine Bijl, Sonja so so Baren en Albert Mol. Roes ja. Haasdijk? Later. Onlangs overleden? Die, die, ja, die, hoe heet het, die nam de plaats in voor uh, Sonja Baar. Ah. Uh -huh. En dat deed je heel, om een deftig woord te gebruiken, heel geserveerd. Je zat ook iets terzijde. Albert Mol ging tekeer. Ja, keer, in het midden en... in, in zo'n kuipstoortje, ja. ja. ja, ja. Had je daar een bepaalde tactiek voor, om, om nee, nee, in, nee, in, gewoon uh, jezelf, in toon te houden? Ja. Ja. Wat, wat bedoel je met geserveerd? Nou, uh, je was zo heel duidelijk, uh, die gekte van Albert Bol... al die andere mensen die tekeer gingen... dat wist je heel uh, ja, in banen te leiden, binnen... want het is natuurlijk heel strak vormend, ja. ja. moderne woorden. Ja, vooral stoppen. de tijd, hè? Ja, ja. Ja, de, de, de en dat zag de je niet, dat zag je niet. Het nee. was zo ontspannen. Maar je deed het met z'n vijven, want hoe heet het, ik heb ook wel eens een keer, als, nou, hoe heet het, onbewuste fout. Wilt u nu de knietjes op je bordjes leggen. En mm. In plaats van de bordjes op je knieën. <laughs> knie. Want je bent wel een man van de taal. Hè? Van ja, het, zeer. Van het werken ja, ja. met, met, met woordspelen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, en het was, het, de sfeer was altijd gezellig. Mm -hmm. En er stond Flip van de schaal die stond van opschieten vanwege de tijd. Maar ah, ja. het is nooit ge, ge, geknipt vanwege de, de on, on, onhebbelijkheid van de teksten. Dat ja. is absoluut niet. Alleen vanwege de tijd. Het was waanzinnig populair. Dat nou, was ja, je in die tijd ook. Ja. Want toen werd je, dat is vervelende woord, je wordt er doodziek van, maar toen de, werd een bekende Nederlander. Ja, Echt een maximale bekende ja, ja. Nederlander. Ja, En je had natuurlijk nu toe, toen nog twee zenders. Uh -huh. hoe heet het? Uh, Nederland 1 en Nederland 2. Ja. En dan keken er miljoenen mensen naar je. commerciële Ik... waren er nog niet. Nee, ja, en nou. hoe heet het in de... Ik word nu nog wel eens... Uh, hey, Tulpenbol. Hoe gaat het met je? Dat is allemaal niet erg. En ja. hoe heet het... Uh, wat, wat ook wel eens mensen hier op de markt tegen me zeiden... Ik vond je vroeger altijd zo'n gezellig ouwe hoer. Nou, ja. is ja, dus prima, <lacht> toch? Wat valt van carrière heeft u gehad... Met de ik, ik ja. was gezellig aan oh. oh. de Er waren mensen die zeiden... Een vakman, perfect, maar hij is een beetje, in het in Duits zeggen... ook een man ohne eigenschappen. Hij is zo keurig, zo netjes. En in één keer bleek dat die Herman Emmink ook wel een mening had. Want toen ontstond er iets uh, dat je weigerde om een tournee te doen... of Dat optreden. zuid Afrika. Ja, ja, waarom was dat? Dat was vanwege de, de apartheidspolitiek. Ja. Dus en zo ik... kenden we je niet natuurlijk als een man met politieke opvattingen. Wat, wat maakte voor jou dat je zei van... en hier leg ik de grens. Ik uh, wilde optreden voor mensen, voor wit en zwart... en niet alleen voor blanken. Ja. Er zijn heel veel uit. In die periode wel naar, naar Zuid-Afrika gegaan, maar ik voelde daar niet voor in de kosten. Heel veel centen, zeker wel ja. snabbelen. Ja, principes, de kosten wel geld. Kost, ja, ja, ja. Dat, dat, dat. Maar dat deed je. Uh, je hebt gezegd, dat doe ik niet. Zo heb je ook een keer geweigerd. Het uh, toen bekende Schlagerfestival van Harry Thoma, ja, dat had met al, was dat? De, dat was ook uh, omdat hij zich zeer antisemitisch heeft uitgelaten. Ja. Jammer. En Nederland schreef daarover verbaasd van: hé, hey, die Herman Emmink, die nooit zich politiek uit. Ja. Die nooit de diepe. Want je bent niet een man van de diepe roerselen oh, nee, geweest nee, nee, in de interviews. Nee, nee, nee. En niet van de parties en hier is die weer. Oh, nee. Geen Gerard Joling of. Uh, nee, hoe heet het? Uh, ik, of Gordon. Ik, ik weet nog wel eens dat. Uh, hoe heet het? Catherine Keil. Je bent eigenlijk een vreselijke saaie man. Ja. Nou, prima, daar was ik gelukkig mee. Dus. Maar dat viel Nederland op dat je zei: Zuid-Afrika, apartheid, nee. no way. Nee, dat, nee, en nog? Ja. Ja, ja. Uh, ik wil even nog, we naderen bijna het einde, Want ja. naar, uh, naar deze tijd. Kijk en luister je nog met plezier naar met name de amusementsprogramma's, uh, de mensen die jou nou in dat vak zijn opgevolgd. Ja, hoe heet dat, uh, je, uh, Wat ik natuurlijk... heb. Dat zie je dus regelmatig. Dat is Matthijs van Nieuwkerk. Uh -huh. Die uh, de ontzettende vluchtprater. En ook door applausen heen. Dat je hem niet verstaat. Uh -huh. Maar het zal wel aan mijn gehoor liggen. Uh -huh. En uh, daar heb ik bewondering voor. Dat is knap, knap, knap. En, uh, dat vind je wel mooi. Vind je wel goed? Jo oh, zeker Jazeker, jawel. Ja. En je hebt natuurlijk altijd een of ander bandje erin. Tegenwoordig alleen maar gitaren. En nooit is iets anders. Dus dat... Uh, dat spreek je ook uh, niet meer zo. Nou, aan. Nu, ik, ik, ik heb niks met die muziek oh nee. dus, maar het is ook. En de radio, luister je uh, nog veel naar de radio? Ja, naar ons zullen we maar zeggen. Al, ja, radio 5, zo nu en dan. Ik denk, morgens heb ik Anneke een al gehoord... zou ze s'avonds avonds om vijf uur ziek zijn als dus ik het niet voor de tweede keer heb gehoord. Dat is val, steeds dezelfde platen. Ja. Er zit een, een, een verkeerde keus achter, wat de, wat de platen betreft. Ik hoor nooit, wat ik wel eens gezegd heb... nooit een Paul Godwin, nooit een Klaas van Beek... nooit een OK wobblers van Pies Scheffer en dergelijke dingen meer. Nooit een Nelly Wijsmeck. Jammer, jammer, jammer. Een verkeerde keus. ja. Mis je het? Je, je doet niet uh, echt heel veel meer uh, in actieve meer. zin. Dan Mis je het? Nee, nee, nee. er nee, zijn nee. andere dingen. Ja, zoals. Ik ben blij dat ik mijn hulp heb. Uh -huh. Dat ik hoor, dat met een stokje kan lopen. De stok van... Van Heintje David. Dat vind ik zo, maar hoe, hoe ben je de stok van Heintje nou, David? Nou, wij kenden haar heel goed. Mijn collega Wim Verhaag en ik. En uh, toen heb ik het uit de uh, nalatenschap gekregen. En mijn moeder heeft er nog mee gelopen en ik loop er nu ook mee. Ja. Om mij hier staande te houden. Want zelfs, het is ook wel eens op woensdag en op zaterdag... heb ik ook op donderdagen. dan ben ik een beetje wankel op de voeten. Ja, het mooie maar dat komt is, vanwege de ja, ja. beroerte die ik heb gehad. Toch fijn dat je geweest bent. Uh, om weer de grote momenten uit jouw leven in Helden van naar voor te halen. En het mooie is ook, hoewel je de stok van Heintje Davids hebt... ben je geen Heintje Davids geworden. Je hebt gewoon gezegd, klaar is Eind. klaar. Ja, het was ook door de gezondheid, hè. Einde verhaal. Ja. Ik heb tot mijn 78e heb ik gewerkt. Ik ja. deed veel uh, presentaties. Ook al heet het het Jordaan Festival heb ik zes keer gepresenteerd. Aan de voet van de oude Wester, in de, op de Elandschacht en dergelijke dingen meer. Met heel veel plezier ja. al gedaan, ja. Maar, maar je kijkt er goed Door, door terug. de ziekte is het ja. uit, uit. Fijn dat je bent uh, gekomen naar deze studio toe. Ja. Leuk weer om met je over vroeger te praten. Dankjewel Herman Emmink. Ja. En heel veel succes. En het ga je goed. Ja. Ja, u hoorde Herman Emmink in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van de NTR eerder uitgezonden in februari 2010. Ben Kolster was in gesprek met hem. Herman Emmink overleed afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd. Ik weet dat hij vaak luisterde naar Nachtvluchten... het vorige radioprogramma hier in de Vrijdagnachten op Radio 1... Ik las over hem in een krant, gekocht op een zonnig Spaans eiland. Een feest van herkenning was het verhaal van Jacques D'Ancona... die mooie kaarten van Herman ontving voor zijn verjaardag. En die eer die viel ons makers van de nachtelijke radio ook te beurt. Altijd een uh, mooie oude beeltenis van historisch Hilversum... en lichtelijk gekromd omdat die aanzichtkaart... door een ouderwetse typemachine was gedraaid... waaruit woorden voortrolden als... Nora, het mogen u en de uwen goed, ja zelfs heel goed gaan. Always a gentleman. Ik heb hem nooit persoonlijk mogen ontmoeten, maar toch woont hij een beetje in mijn hart. In zo'n Groeit op walgeren weer goud, geel graan. We zullen herbouwen steen voor steen. De We malen weer droog, het land dat onder water staat. Traditie zegt dat Nederlands glorie nooit ten onder gaat. Zal de betuwe in bloei weer staan en groeit op walvregenhout heel graag? Talonbekende Nederland, waar menig een van hield, is door de grote wereldbrand helaas ook deels vernietigd. De Betuwe, die sprookjes tuin, is nu geen sprookje meer. Maar bloeit al, ligt ze thans in puin, weldra weer als weleer. Eens zal de Betuwe in bloei staan, nog mooi. Dat Nederlands glorie nooit een ander gaat. zal de betuwen in bloei en groeit op valgren goud heel graag. Herman Emmink, hij is 86 jaar geworden. Tas weer een mooi nachtje bij VPRO's Woord op Radio 1. Wilt u iets terugluisteren, dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina te vinden op facebook.com woord.nl. En op diezelfde pagina kunt u ook uh, zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze nachtelijke uitzendingen. Vragen en opmerkingen over onze uitzending die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Er zijn ook nog allerlei andere manieren om eventueel ons programma terug te luisteren. Via de Radio Gemist app van iPhone of via vpro.nl slash woord podcast. Woord wordt gemaakt door Marjoke Horda, Nienke Vijs, Geert-Jan en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek hier vannacht, die was in de handen van Gert van Dam, presentatie Nora Romanesco. En zometeen kunt u gaan luisteren naar een uh, kort journaal... en daarna het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En uh, ja, ik ga een weekend vieren. Ik wens u hele fijne paasdagen toe. Pas goed op uzelf en op anderen. En graag tot volgende week. Dag.